Manic Streets Preachers, een motorcycle emptiness. Aan het begin van een nieuwe Het houdt Niet Op. Goedenavond, dit is vrijdagavond 30 augustus 2019, 9 over 7. Uh, en dan mag ik deze weer instarten, hè? Weekend! Ja, goedenavond, welkom, wees welkom. Het is, uh, ja, hoeveel is het inmiddels al? Ergens in de 130 zitten we, weet ik, weet ik voor het laatste van deze, dit radioprogramma, Het houdt Niet Op. Vanavond uh, schijnt de zon nog een tijdje. De stapelwolken verdwijnen en dunne sluierwolken kleuren bij zonsondergang mooi rood. Komende nacht zijn er heldere perioden. In het westen daalt de temperatuur naar 11 tot 14 graden. En aan zee is het nog iets zachter. Uh, in het binnenland daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. En kunnen enkele mistbanken ontstaan. Het is uh, vandaag de dag van de internationale dag van de vermisten. Het is ook uh, internationale dag van de walvis. Hi! En uh, ja dat we het daar toch over hebben, over nou, waterdieren. In ieder geval laten we het dan even het over het water hebben. Want er zit mogelijk blauwalg in de Piershaven, ter hoogte van de Werf. Ja, er worden daaruit voorzorg borden geplaatst om voorbijgangers te waarschuwen. Het advies voor mens en dier is om niet in aanraking te komen met het water. In het Wilhelmina-kanaal werd vorig jaar in het ongeveer dezelfde periode ook blauwalg gevonden. Um, tussen het kanaal en de draaibrug Prinsenhoeven was het een, een grijs gebied... Het water naar de draaibrug richting de stad was schoon. Door de aanhoudende droogte staat water lager. En als het water lager staat, dan warmt het eerder op. En warm water is idea een ideale broedplaats voor de blauwalg. Een bacterie die zorgt voor misselijkheid, buikpijn en diarree. Dus als ergens blauwalg is vastgesteld, dan is zwemmen daar verboden. Ook voor huisdieren. En uh, regisseur Joris van Middel uit Tilburg, hij is net voor de première van het theaterstuk De Achterkant van, vervangen door Bram van der Kelen. Het Zuidelijk Toneel meende dat vanmiddel het stuk niet meer tot een goed einde zou kunnen brengen. Zaterdag 7 september dan gaat de achterkant van in première in Tilburg. Het theaterstuk is gebaseerd op de achterkant van Nederland. Een boek van Pieter Tops en Jan Tromp over de verstrengeling van de onderwereld en de bovenwereld. En het Zuidelijk Toneel liet op basis daarvan een theatertekst maken... door de Tilburgse oud-hoogleraar Diederik Stapel en schrijver Anton Doutzenberg. Volgens uh, Piet Menu, dat is uh, de artistieke directeur van het Tilburgse Theatergezelschap... ...had van middel, uh, van middel de greep op de regie verloren. Ja, en het hoge woord is eruit. Het hoge woord is eruit. De gemeente Goorle gaat een nieuwe school bouwen voor het Meel College. In elk geval, dat wordt het, uh, het grootste deel vernieuwd. Misschien zelfs wel alles. Daarvoor zijn uh, nu twee opties bedacht. Gemeente en schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs van het Milheel zijn uh, al sinds begin 2017 in gesprek over de huisvesting van de middelbare school. Die onlangs stillentjes het 60 jaar bestaan heeft gevierd. Oude oudste delen van het college stammen uit 1973 en zijn dus echt wel technisch versleten. Zoals uh, nou, onder andere wethouder Piet Poos het omschrijft. Kijk, dat is mooi. Nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe school, in ieder geval een groot deel. Nieuwbouw, dat sowieso voor het Mailheel uh, College hier in Goorlen. Het is vrijdagavond. En waar heb jij zin in? Waarmee open ik het weekend voor jou dat het een aard heeft? Um, geef je favoriete plaat door. En dat doe je heel makkelijk. 013 54 13 ja, Je pakt gewoon je telefoon. Dan bel je dat nummer. En dan zeg je van... Hé uh, hey, mate... Hey, hey, hey Maarten, kun jij die in uh, die, die plaat voor mij instarten? hé, hey, dat zou helemaal top zijn, dan heb ik echt een top weekend. Dat kan, heel makkelijk, 013-534-1344, dat nummer moet je dus bellen. Of je gaat naar de Facebook, als je wat uh, hipper bent hè, dan al die anderen. Hè? Want wie belt er nou nog, laten we eerlijk zijn? Facebook.com slash Matelog voor jouw verzoekje. Wat wil je horen op deze vrijdagavond? Alles kan, alles mag, anything goes. Dit zijn de Black Ears. 50 jaar oud uh, dit jaar. Bob Seeger. Het zit ook uh, in die, film, uh, die nieuwe film van uh, Quentin Tarantino. Once Upon a Time in, uh, in Hollywood. Die, uh, die film die duurt drie uur. Net zo uh, als dit, uh, dit radioprogram. En hij komt ongeveer ook... Na een kwartier, net zoals we nu onderweg zijn, komt hij ongeveer uh, voorbij. Bob Seger, Rambling Gambling Man en de Woorden Blackies. Het uh, nieuwe album Let's Rock is nou net uh, twee maanden uit. Dit, is, uh, dit was het openingsstuk Shining Little Light. Ook oh, de nieuwe zin nog trouwens. Ja, en we hebben nog, het houdt niet op, Bomen Nieuws. Ja, je hoort het goed. Het houdt niet op, Bomen Nieuws. Meteen een eikpunt in uh, deze uitzending. Want uh, tegen de kapvergunning van 103 eiken aan uh, de Guido Gezellenbaan, of Gezellenlaan, nou dat is gezellig, in uh, Goorlen, daar zijn in totaal vier bezwaren ingediend. De kap van uh, bijna 40 bomen in de nabijgelegen Ja-Tijmlaan is uh, van de baan. Ze kappen er daarmee. Uit nader onderzoek blijkt het in uh, die straat toch niet nodig te zijn om de bomenrij uit te dunnen. Voorlopig is dat nergens nodig, want als je dat Amazonegebied uh, hebt gezien... het uh, Bomen in de wijk Grote Akkers kent een, uh, een ongelukkig begin... zo erkent uh, Johan Zwaans, dat het is uh, een VVD-wethouder... en verantwoordelijk voor het openbaar groen. Want uh, de eerste brief die werd bezorgd aan de inwoners van uh, de Jozef Albert uh, Dink-Tijmlaan... en de Guido Gezellelaan eindigde met een alinea... waarin een ambtenaar meldt ja, dat, het, uh, dat het allemaal uh, nou, opmerkingen welkom zijn... Of woorden van dergelijke strekking. Dus, um, nou, de plannen die zijn geschorst. Ho, ho. Nou, tot zover het houdt niet op bomennieuws. Um, ja, dan een weekendplaats. Um, je mag ze tot 10 uur vanavond, mag je ze gewoon doorgeven. Dat doe je via 013 1344 of via Facebook. Facebook.com slash Voor jouw verzoek. Wat wil je horen op deze prachtige zonnige vrijdagavond? Het wordt ook een prachtig zonnig weekend. Daarover zo meteen meer in het uh, weekendwachtersweerbericht. Nou, je mag dus alles doorgeven. Vrijdagavond, alles kan, alles mag. Denk eens lekker uit de bocht. En die vingoos. Maar besef je wel. Dat ik hem in moet starten. En ik ben nogal een kieskeurig. hè? Hallo. De, de kans dat je er doorheen komt, die is vrij groot. Dus pak gewoon de telefoon en bel het nummer. Maar besef je wel dat heel Goren en heel geriel en ook wel een deel van Tilburg gaat jouw plaat horen. Hè? Besef je dat wel even. Dus het is een cruciaal moment. Uh, 013 1344 of facebook.com slash log. En de eerste die is al uh, aangevraagd door Sabrina. En Sabrina die wil graag het weekend in met een discoplage, Nou, dat kunnen wij regelen. 40 jaar oud uh, dit jaar. Zijn enige hit was dit: One Day Fly. Zij so kiest voor Patrick Hernandez en Born to Be Alive. Okay die je dan nog op het, <laughs> het einde zegt. Ik weet niet precies wat ze zegt. Wat zegt ze nou? Ah, I cannot do this, snofleg! I got it, it is horrific. Daar versta ik dus helemaal niks van. Uh, When we all fall asleep, where do we go? Dat soort vragen. Uh, daar komt het vanaf, deze nieuwe zin van uh, Billy Eilish. All the good girls go to hell. Nou, succes. En uh, daarvoor Born to be Alive. Stukje disco op de vrijdagavond, hè. Mag, dat mag gewoon. Patrick Hernandez en zijn enige hit. Wow, wow, wow wow, wow, wow, Wie kijk wie En dan wacht. nu. dit is een weekend, wacht dus weer, weer, weer, weer bericht. Ja, want... We hebben natuurlijk een prachtige week achter de rug, maar wat gaat september doen? Hè? Zondag is het alweer september. Weer voor de komende twee dagen voor het weekend. Nou, morgen wordt het uh, nog, uh, nog, nog één keer flink warm. Nog één keer. We dus genieten er nog van. In de ochtend is het aanvankelijk koel cool met nog een enkele mistbank. Het is uh, zonnig en halverwege de ochtend is het 19 à 20 graden. In de middag wordt het op grote schaal zomers met 26 tot 27 graden in de kustprovincies en 28 tot 29 graden in het Land. In het zuidoosten en oosten kan het met uh, ruim 30 graden tropisch warm worden. Op de Wadden en op sommige plaatsen in Zeeland is het 24 tot 25 graden. Het is zonnig. Droog en er staat een matige zuidenwind. Dus ideaal weer om nog een keer naar het strand te gaan, hè, bijvoorbeeld. Dat kan zo maar. En, uh, aan het eind van de middag verschijnen in het zuidwesten wolkenvelden. De wind draait naar het zuidwesten en daarmee wordt het aan de zee wat koeler. In uh, de avond trekken vanuit het zuidwesten wolkenvelden over het land en is het wisselend bewolkt. De lokaal kan er enkele regen bij ontstaan. De temperatuur daalt gestaag. En tegen de tijd dat het donker wordt, is het 19 tot 23 graden. Dus je kan ook gewoon nog lekker lang in de tuin zitten. Dat is fijn. In de nacht naar zondag raakt het geheel bewolkt en komen verspreid over het land enkele buien voor. De temperatuur daalt naar 14 tot 16 graden. Nou, zondag dan, dan, dan is het in één keer heel ander weer. Dus dat moet je niet schrikken, zochtens, als je wakker wordt. Dan is het in de ochtend vrij, vrij veel bewolkingen. dan, regionaal enkele buien zelfs. In die middag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Ook dan kunnen nog een paar lichte buien voorkomen. Maar het zijn er niet heel veel. Vooral het Zuidwesten maakt kans op een droge middag. Met 19 tot 21 graden is het veel minder warm als op zaterdag. Maar... Op het begin van september zijn dit hele normale waarden. De wind komt uit het westen tot het noordwesten en is matig van kracht. Aan de noordwestkust staat een vrij krachtige wind. En dan aan het eind van het weekend in de avond, dan neemt de kans op buien in het binnenland af. In de kustprovincies, eh, dan neemt de kans op een bui juist toe. En ook in de nacht kan het in het westen en noordwesten af en toe gaan regelen. Wie, wie, nou, wie, regenen, wa, wa, ja, regenen, ja. Nou, tot zover. Het weekend, weekend wacht dus weer, weer, weer, weer, weer, weer bericht. bericht. Ja, dat was het weer. Nou, dat was het weer. Of dat was het weer. Ah! Welke plaats wil jij horen? Vraag hem aan. 013-534-1344 of facebook.com slash matelog. En dan even in het verlenden van uh, het weekend, wacht, is weerbericht. Dit is het uh, weerbericht muzikaal. The Cure en Haat Haat Haat. We hebben de dansbaren, het is wel vrijdagavond. In it back, daarvoor muzikaal geneesmiddel, The Cure en het uh, weerbericht, het muzikaal weerbericht voor de komende 24 uur, haat, hard, hard. Ja, en dan, altijd uh, zo rond het tijd, hè? rond uh, tien over half acht, dan uh, ja, is het toch weer de beurt aan de wereld om mij uh, versteld uh, te doen laten staan, want er zijn natuurlijk altijd weer uh, wat opmerkelijkere nieuwtjes dan anders. Op nu toe eigenlijk bijna iedere week wordt het gekker. Dus, nou, ik ben uh, weer benieuwd. Nieuwtjes uit de categorie. Waarom zou je dit doen? Ja, want uh, even kijken. De, de politie die heeft uh, in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen bekeurd. Nadat zij in een 80 meter hoge hijskraan op de Europa Boulevard in Amsterdam waren geklommen. Twee agenten die waren afgekomen op een melding over vreemde geluiden die vanuit een hoge hijskraan op de Europa Boulevard leken te komen. Zij kregen het vermoeden dat er iemand boven in de kraan zat die op een grote afgesloten bouwterrein staat omdat de agenten vanaf de grond geen contact konden krijgen met degene in de kraan, besloten ze om door de constructie naar boven te klimmen. Toen ze bijna boven waren, zeiden de twee mannen dat de agenten konden stoppen met klimmen en dat ze naar beneden zouden komen. De twee kraanklimmers die verklaarden dat ze naar boven waren geklommen om van het uitzicht te genieten. <laughs> Beiden kregen een bekeuring voor het betreden van verboden terrein die zij volgens de politie zonder tegensputteren accepteerden. En dan, een inwoner van Capella aan de Nijssel heeft per ongeluk een Tantarantula meegenomen uit Colombia. Nou, dit, dit was dan per ongeluk, hè? maar toch. De persoon in kwestie. Ik moet wel de klemtoon goed leggen, natuurlijk. De persoon in kwestie was op vakantie geweest in, Zuid uh, in het Zuid-Amerikaanse land. Dat meldde de dierenbescherming uh, vandaag. Of volgende, ja, volgende week vrijdag was dat. Uh, naar de vakantieganger. Uh, de vakantieganger schrok thuis. Na een middennacht van het geluid van iets dat liep. Pas toen de nachtlamp werd ingeschakeld werd duidelijk dat het om een grote spin ging. Dierenbescherming heeft de tarantula op verzoek van de kapellenaar opgehaald. De spin is inmiddels ondergebracht bij een spe uh, specialistische opvang voor koudbloedige dieren in Rijswijk. Waar de tarantula passende zorg ontvangt. Het gaat volgens de dierenbescherming om een ha hapalopus spin... Colombia ook wel uh, uh, beter bekend als de Pumpkin Patch. Nee, ze kunnen mij alles wijsmaken natuurlijk. En, oh ja, um, archeologen die hebben bij een uh, opgraving van resten van de Chimu-cultuur in uh, Peru 227 lichamen aangetroffen. Volgens hen is het uh, de grootste vondst van geofferde kinderen ooit. Kinderen in uh, leeftijd variërende van 4 tot 14 jaar zouden zijn geofferd aan de goden van de Chimu. En... Um, Kijken, archeologen onderzoeken de offerplaats in Huanchaco. Een toeristenstad ten noorden van de hoofdstad Lima sinds vorig jaar. En dit is de grootste opgraving waarbij resten van geoffende kinderen zijn gevonden. Dat zei archeoloog Veren Castillo. En de lichamen van de kinderen zijn allemaal met het gezicht in de richting van de zee gevonden. Sommige lichamen hebben nog huid en haar. Ah, lekker. je ze het maar aan het eten zijn nou? En in Huanchaco vonden veel kinderoffers plaats in de tijd van de Chimu cultuur. Waarvan het hoogtepunt tussen de 1200 en 1400 na Christus was. Ja, ja. ik weet het nog goed. Dat ja. is de dag van gisteren. Straks na 8 uur dan is er natuurlijk weer een nieuwe uh, reportage in de platenzaak. Vorige week was de eerste van het, van het seizoen. Maar vandaag is officieel echt weer het release seizoen begonnen. Dus we gaan zo meteen eens even een, een kijkje nemen. We gaan er zo meteen eens in duiken. Want je loopt de platenzaak niet in. Nee, je duikt de platenzaak in. En dan eens even kijken wat er, wat er allemaal nieuw is. Ik ben wel benieuwd. Ja, die nieuwe tool, dat weet iedereen wel. Maar er zijn nog wel een aantal meer uh, namen. Dus uh, ik ben benieuwd. Zo meteen uh, na acht uur is dat allemaal hoor. in de reportage van uh, de platenzaak. Nou, tot zover... And it's a lot of things that I've seen. Yeah, that's it. Ja, so, how music, blur, and Man. I met him in a crowded room. Where people go to drink away their gloom. He set me down and so began. The story of a charmless man Educated the expensive way He knows his Clara from his Beaujolais I think he'd like to have been running cry But then nature didn't make him that way Is goed, nu de DJ nog! En ieder woord is waar. School van uh, Supertramp. Ja... School, de scholen zijn weer begonnen, hè? dus uh, dan uh, heel toepasselijk. Als, uh, en als, altijd, als het zomervakantie is, dan doen we uh, altijd School's Out van Alice Cooper. En ergens tussenin, dan heb je de luizenmoeder, dan doen we School Days van, uh, van de Kinks. Want dat zit, daar, uh, ja, dat zit daarin als, als introotje. Hè? Maar dit was natuurlijk Supertrain met uh, School. Ja. ja, en dan, het is New Music... Dat moet ik even zo doen, dan klinkt het wat, uh, klinkt het wat gaardig. New Music Friday. Het is nieuw Muziek Friday. Hè? Vrijdag dan komt al, uh, altijd de, de bak Nieuwe Muziek uh, komt uit. En dan mogen wij dj's uh, al die 150 platen gaan uh, beluisteren. Lukt bijna nooit. Het is echt alle 150... Uh, nou, goed. En af en toe dan kom je er eentje tegen en dan denk je... Oh, nou, die wil ik best wel eens een keer draaien. Nou, dat heb ik nou bijvoorbeeld. Um, deze man, Deze man, dat is echt wel een hele grote. Hij staat op dit moment... Uh, op nummer 6 van meest beluisterde artiesten op Spotify wereldwijd. En deze man, eigenlijk komt hij uit de metal. Maar hij heeft ook uh, heel wat hip hop gedaan. En af en toe doet hij zelfs, uh, gaat hij zelfs een beetje de dance kant op. En eigenlijk al zijn platen die klinken totaal verschillend. En de ene die vind ik wat minder. En de andere die is weer wat beter. Deze die zit uh, toch wel alweer uh, wat aan de betere kant. Uh, ik ga niet zeggen wie het is. Maar ik kan je wel vertellen dus dat het een van de grootste artiesten is op, uh, op dit moment. Uh, ter wereld. En hij heeft een nieuwe synonyme uit. En ik, ja, ik, ik beloof, beloof me, ga niet chazammen wie dit is, met wat, hoe het heet, uh, maar dat vertel ik je dan over 3,5 minuut. Uh, ik kan je wel vertellen dat, het, dat de plaat zelf Circles heet, maar niet gaan chazammen wie het nou is. Het is de nieuwe Sinol, vandaag uitgekomen. Dan laten weten wat je ervan vindt via 013-564-1344 of facebook.com slash materlog. En uh, dat wordt gedaan, dank daarvoor. En er zijn toch wel een aantal mensen die uh, nou, louter enthousiast. En die weten ook meteen eigenlijk uh, om wie het gaat. Niet allemaal, maar uh, toch wel een aantal. Uh, ja, dit was Post Malone. En uh, nou, laten we even voor de, de oudere generatie die nog wel eens radio luistert. Waar kunnen we hem onder andere van kennen? Nou, dit is toch wel zijn meest bekende plaat, denk ik. Nou, even een klein stukje dan. Got that and they always be smoking like a ratata, ratata, nou die. Uh, maar dit is, ja, hij komt eigenlijk uit de metal, heeft hij ook gedaan. Maar ook uh, dance uh, heeft, is hij ook een beetje mee vreemd gegaan met die, uh, die chesto-plaat doen. En uh, nou, nou doet hij weer iets uh, totaal anders. En uh, ik vind dit misschien wel een van zijn betere die, die hij uh, die, die heeft gemaakt. Circles, de nieuwe van uh, Post Malone. Ja, laten we eerlijk zijn, het is wel een van de grote artiesten uh, van dit moment. Als hij uh, op zes staat uh, op, in uh, Spotify wereldwijd van de meest beluisterde artiesten. Ja, en eigenlijk het leukste feitje van dit allemaal vind ik nog. Dat het geproduceerd is door Kevin Parker. Nou, en Kevin Parker, die kennen we dan natuurlijk weer van deze band. En die stond de laatste op Lowlands. Hè? Op de main stage, een van uh, de headliners van Lowlands dit jaar. Ik had ze graag willen zien, maar ik ben niet geweest. Tim Impala, Kevin Parker, The Less I Know The Better. Aan het Ik zet de microfoon open, dat moet je nooit doen als, uh, als disjockey. jockey. Team Impala. And the less I know the better. Dit is lokaal Lomel de omroep voor Goorlen en Ja, schenk jezelf iets lekkers in. Want zometeen, het tweede uur, het houdt niet op, na het nieuws van acht uur. Regio, Dit is het Regio Nieuws. Een fietser heeft afgelopen donderdag een voetganger aangereden. Bij de verkeerslichten op de Zevenheuvelenweg in Tilburg. De politie heeft een oproep geplaatst op Facebook omdat nog steeds niet bekend is wie de fietser is. De fietser heeft zich schuldig gemaakt aan het verlaten van een plaatsongeval en daarom wil de politie graag in contact komen met deze persoon. De fietser is doorgereden in de richting van de Midden-Brabantweg. Een getuige zei dat de fietser behoorlijk aan het schelden was tijdens de aanrijding. Waarschijnlijk dat anderen dat ook opgevallen is. En een slagboom die de weg moest afsluiten voor de Efteling is afgelopen donderdag door een autobestuurder over het hoofd gezien. De slagboom kon tijdens een rustige periode dicht om van de Driebaansweg twee banen te maken. De kleine slagboom heeft normaal felle knipperende ledlichten, maar toch is hij onvergereden. Door wie is nog niet bekend? Met pionnen en een rood kruis is de rijbaan ook tijdelijk afgesloten. Tot zover het regio-nieuws. Dankjewel Rick en tot volgend uur. Ja, En jij als luisteraar vraagt je natuurlijk af. Maarten, wat ga je zo meteen doen? Maarten, wat ga je doen jongen? Ja, Ik ga zo meteen een hele goede plaat van Michael Jackson draaien. De Music Corner Classic. Op maandagavond van 10 tot 11. Luisteren dus. Lokale om op de omroep voor Goorle en Riol, met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgolen.nl Goedenavond. Dit is tot negen uur. Het houd niet op, niet op, met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. I was, I was wondering, you know, if... Could keep houdt because the force is, got a lot of power and me feel like Geluid. Dat geluid. Ik hoor je denken, Maarten, wie is dit? Nou, let op: let op. Michael Jackson. Onthoud u die naam. Onthoud u die naam. Ja, onthoud die naam. Zal nog wel eens een keer een groter kunnen worden, die, uh, die Michael Jackson. Nee, grapje natuurlijk. Goedenavond, welkom bij het tweede uur. Het doet niet op: het is vrijdagavond 30 augustus 2019. 10 over acht, Het is. Nee, even serieus. Michael Jackson, Off The Wall, daar kwam het vanaf. Het album, het is uh, dit jaar 40 jaar oud. Eerste album wat hij uh, maakte met Quincy Jones als uh, producer. Dit was daar de grote hit vanaf. Nummer 1 werd het destijds in uh, de top 40. Don't Stop to Get Enough, gewoon ook in de albumversie. Uiteraard, gisteren zou hij 61 jaar zijn geworden. Michael Jackson. Nou, twee uur gaat nou niet op op deze vrijdagavond. De laatste... De laatste van augustus dan uh, En ja, net na acht uur dan krijg je maar tijd. Een nieuwe, een nieuwe reportage van de platenzaak. Ik zeg altijd een nieuwe reportage van de platenzaak. Maar dat is eigenlijk geen goede zin. Maar het bekt zo lekker. Dus ik ga er gewoon mee door. Ik ben er nou inmiddels toch aan gewend. Dus... Nee, maar uh, nieuwe releases van onder andere Tool. Lana Del Rey, de slow Show. Moet ik nog doorgaan? Ja, uh, nou, uh, Whitney, Nou, een hele hoop. En nog veel meer te bespreken in uh, een nieuwe reportage van uh, de platenzaak. En we komen, ik kom iets nieuws te weten over maagde Koorst. Nou wat? Dan moet je blijven luisteren. Hoe spannende cliffhanger altijd uh, dit. Dus uh, reportage 105. Donderdag 29 augustus 2019 en weer in de platenzaak Sounds. Hartje Tilburg. Hartje Met Tilburg. De nieuwe tool. De nieuwe tool. Op daggrond oh. Ja, je hoort hem inderdaad al. De vijfde. En de eerste in 13 jaar, mm -hmm. Fair Innoculum, zo heet het. Mm -hmm. Eerste reactie? Beetje dezelfde als de vorige. Maar ja, ja is... de mooie mensen worden heel blij. Ja, en je zei net al dat je in een tool bandje ja, hebt dat heb gezeten. Dat heb, gezet, ja. wist ik helemaal niet. Nee, je weet ook nog niet alles van mij. Ja, dat blijkt. Ja, ja. Maar vertel, de eerste twee, drie ja, albums. Je, kijk, als je, als je vier, vijf jaar lang de riffs van de gitarist hebt gespeeld... Dan uh, weet je ongeveer welke, welke kant hij op gaat. En hij heeft me niet verrast deze keer. Dus dat vind ik dan jammer. Maar, maar, hey, de, maar dit wordt de klappen van het jaar, natuurlijk. Hè? Ja, maar ze hebben wel een hele vette box. Uh, zeg maar, ja, uit, met een schermpje. Met en, een schermpje, en, inderdaad. Ja, nou, echt een. een, een... 4 inch schermpje, waar je ja, een soort video's... Zoals dus visuele er, ja. beelden ja, ja, echt worden echt er op, allemaal dat Ja, Dat ziet er te gek uit. Dat wel. Um, nieuwe Lana Del Rey. Ja. Volgens mij is het ook nummer 6 of 7. Ja, die, 6, die doet iets. het iets sneller dan toen. Ja, zeg dat wel. <laughs> dat kan ook niet anders. <laughs> Norman fucking Rockwell uh, ja. staat erop. Het, het, het jammer alleen is, um, van, volgens mij wordt het best, is het best een aardige plaat. Alleen, er zijn dan al de afgelopen maanden meerdere singles van verschenen. Ja. Dan blijven er uiteindelijk vijf liedjes over, dat zie je wel meer tegenwoordig. Ja. En met de beste liedjes die zijn nou uiteindelijk uitgebracht. Dus het ja. album zelf is ook niet meer zo heel ja, erg verrassend. Is, ja, dat is, dus, dat, dat is dus heel suf aan die hele Spotify-cultuur die we hebben ja. tegenwoordig. Ja. ja, je snijdt jezelf in je vingers, denk ik. Als artiest en als een label. Maar dat geeft niet, dus je moet het lekker doen zo. Slow show hebben we nog. Ja, heel Hele dromerige, volgens mij nummer, nummer, nummer twee ja. Uh, ja. van hun. Ja. Uh, Last and Learn, zo heet hij. Dan hebben we nog Whitney. Whitney. Ja, inderdaad, met uh, twee, twee gasten zijn er. met een zinnende drummer, volgens mij. Ja, ja ik, uh, ik, ik moet hem nog horen, man. Ik heb hem nog niet gehoord. Ja. Even een quizje gewoon tussendoor. Noem nog drie zinnende drummers: Die gast van Vitesse. Kloofje meteen. Dat is een Nederlandse verzet. <laughs> ja, dat en weet ik, ik. Dat weet ik, maar uh, dan, Phil Collins. Velas inderdaad, ja. Hebben we er nog één? Uh, The Beatles. Ringo ja, Star. Ja, maar dat is niet echt puur een zanger op drum. Dan Henley? Don Henley Of van. Uh, ja, die, die zong ook. Of van de, de band? Ja, uh, de ja, band? Ja, dat ja, zijn allemaal, er wel wat. Ja. Maar dus is ook, je uh, niet, um, Forever Turned Around. Dan hebben we nog Sheryl uh, Crow, daar hadden we vorige week al ja. over, maar die is nu in de winkel Bonnie Veg. We hebben en je, ook nog.. En en je had zelf nog, nog wat dingetjes oh, nee, nee, ja Ik wou eigenlijk zeggen Bonnie Ver, dat is eigenlijk wel, de, wel een belangrijke hoor. Die was nog headliner wel. op uh, Best Cap Secret natuurlijk? Ja. Of niet? Was je wel? Nou, dat is een headliner wel. Ja, ja wel. Ah, ah, dat het headliner. Van de eerste ja. diamond. Ja, ja. Nummer 4 uh, ja. is het Is er ook nog een persoonlijke tip? Een persoonlijke tip? Voor de NASO. Nou, die is pas volgende week over twee weken uit. Dat de... oh, over twee weken. Dat is de band LP die zingt in het Engels en in het Frans. En het ja. is Echt een goede, indie-achtige Denk aan de, de grote tijd van Oasis en zo. Maar dan ja. wordt het wat, wat gruiziger allemaal. Een hele goede band, Lepe. Ah, over Oasis gesproken, Liam Gallagher die komt volgende week ook met een. Uh, of okay. uh, of niet, niet volgende week? Liam Gallagher? Lambertburg is het toch? Precies. No Gallagher die komt nog met twee EP's dit jaar. En maar over twee weken komt hij uit, zeg je? Over twee. Uh, zal ik even kijken? Zet, zet hem even op pauze. Want over twee weken komt ook namelijk ook een nieuwe Sam Vender en uh, uh, Bel en Sebastian. Geen ja. idee waarom ik dat allemaal uit mijn hoofd weet. Dat ook niet. Maar de band P. en dan gaat het om de plaats... De zesde, de volgende dia week. Diabolique. Ja, Diaboliek. Maar ze komen uit Nederland? Nee, oh, uit Frankrijk. Frankrijk. Uit Frankrijk. En is dat zeiden ze tegen mij. En ze zinnen Frans uh, en Engels. Ja, heel erg leuk. Dat is de persoonlijke tip? Ja, persoonlijke okay. tip. Volgende, volgende, volgende week. Voor volgende week. Ja. oké. Okay, nou. Maar nu met z'n allen gewoon die box kopen, want ik heb er veel te veel in gekocht. Met z'n allen ja. tool kopen nu. Tool. Tool. tool, tool, tool en nog eens tool. tool. Ja, allemaal tool kopen. Tot hoor. volgende week. Tool. Het houdt niet op, op. houdt niet op. Het vrijdagavondprogramma van Log Radio.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 Dit is de vrijdagmensen, het is bijna weekend. De Maarten, welk liedje ja. kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Mamboe number 5. Lijkt me prima plaat, ook Maarten. Maarten van den Hout, Maarten van den Hout uit Tilburg. En. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal Pi Zo'n Zo goede gozer die, die Maarten. Het houdt niet op een grande spektakel. Zijn het programma wel vol? Blijven draaien, dit gaat nooit vervelen. Ja, en over uh, zinnende drummers ook uh, gesproken. Hè? Net zoals uh, net in die reportage. Ja, dit, was, dit, dit is er eigenlijk half één, hè? want hij doet het nooit tegelijk. Hij drumde bij Nirvana en hij drumt ongetwijfeld nog steeds wel. Uh, maar hij zingt in de Foo Fighters en de drums die worden daar gedaan door Taylor Harkins. Alhoewel, die, en die zingt ook weer, tenminste heel af en toe. Uh, uh, Foo Fighters, Everlong, daarvoor Medusa the Good Boys en uh, Peace of Your Heart. Ik moet nog even uh, opzoeken naar het, uh, het goede muziekje, maar dit is wel uh, ja, dit is, uh, helemaal prima. Dit. Kijk, hadseflatsie. Had ja, met natuurlijk nieuwe releases in de platenzaak, de reputatie van de platenzaak, die later online komt um, op onze Facebookpagina. Facebook.com uh, slash materlog, hou dat in de gaten, dan uh, verschijnt daar vanzelf het linkje naar de YouTube-video uh, naar. Maar dus nieuwe releases van Lana The Way, The Slow Show, With Me, en ook een hele grote box van Tool. Heel, uh, heel, uh, ja, het is gewoon... Uh, Hey, rock and rock'n'roll. Ja, dat is niet normaal. Als je die box hebt gezien. Nee, serieus. Ik, uh, voor, voor ik die uh, reportage maakte. Uh, toen mocht ik even uh, dat uh, CD-boxje zien. Want nee, ze verkopen geen losse CD's. Het is wel te streamen, maar er zijn geen losse CD's. Alleen hele dure boxen. Daar vind je wel uh, de CD in. Maar die box die kost 105 euro of zo. Uh, maar er zit een soort microfoon en een heel uh, adapter-oplaatsysteem uh, Zit daar helemaal ingebouwd met een soort schermpje. En er zit een microfoontje bij. En dat microfoontje dat vangt dus het geluid op als je die, uh, die plaat opzet. En bij het geluid geeft dat beeldschermpje zeg maar. Dat is echt helemaal ingebouwd in, in dat miniboxje. Dat schermpje geeft dan een soort visuele voorbeelden weer. Dat is echt wel, echt wel gaaf gedaan. Goed, uh, nog uh, wat muzieknieuws. Het Eurovisie Songfestival van 2020 zal plaatsvinden in Rotterdam. Meer zeg ik er ook echt niet meer over. Um, want ja, als je het gemist hebt, dan heb je onder een steen gelegen. Oh, daarover gesproken, mooie brug, de Rolling Stones. Zij hebben hun concert in Florida met één dag vervroegd... vanwege de naderende orkaan Dorian... ...wilt de band niet zaterdag, maar uh, vanavond al. Kijk, kijken. Ja, vanavond al in het uh, Hard Rock Stadium in uh, Miami. Welkom to Miami. Maakte de band uh, gisteren bekend via Twitter. Bandleiders schrijven dat uh, de weersverwachting hen echt toen open het concert te verplaatsen. Alle gekochte kaartjes zijn nu geldig. Uh, dus uh, ja, voor vanavond. Nou, gezellig. En uh, Pink Floyd... Ach, wat een band hè. Pink Floyd komt op 29 november met de 16-delige audiovisuele box The Later Years. Nou Pink Floyd zelf niet, want Pink Floyd bestaat officieel niet meer, maar goed. Uh, daarop staan onder meer 13 uur aan uh, niet eerder uitgebracht materiaal. Dat uh, meldt uh, Spin gisteren. The Lady Years bevat drie studio albums uit de periode na het vertrek van en Roger Waters. A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell en The Endless River. Ook de twee uh, live albums, Delicate, Sound of Thunder en uh, Pulse, die zitten in de box. Ehm... Uh, nou heb ik natuurlijk het, uh, het geluidseffect niet bij als ik bok zeg. Uh, maar uh, de band werd toen geleid door uh, gitarist David Gilmour natuurlijk. Ja, ik, ik vind eigenlijk zo meteen... Ja, dat, dat zweer ik. Ik ga nou eerst even gewoon deze draaien. De plaats yeah. van de week. Maar daarna uh, eentje van, uh, van Pink Floyd. En waarschijnlijk wordt het dan toch weer een break in the wall. En ik, ik ja, kijk binnenkort op de, in, uh, in de frieknacht of zo, dat doe ik ook. Uh, dat is uh, vana, vannacht weer tussen uh, 12 en 2. Dan doe ik een keer uh, iets ja, minder uh, hitsgevoelig uh, van Pink Floyd. Maar dat ga ik nou niet in de vrijdag uit, uh, vrijdagavond uitzending draaien. Uh, even kijken, nou zo meteen dan iets van Pink Floyd. Nu eerst uh, dus die plaat van de week. En die is deze week voor iemand, ja ze is eigenlijk nog uh, bijna, ja, ze is net zo oud als mij. Alhoewel, ze is drie maanden jonger. Het gaat hier om een uh, Amerikaanse zangeres. Ze is ook uh, model, ze is uh, opgegroeid in Los Angeles. Ze is uh, de dochter van uh, actrice uh, actrice Christa Miller en uh, de, haar vader is producer Bill Lawrence dus ze komt echt een beetje ook al uh, uit uh, dat, uh, dat ja, entertain hoekje zeg maar wacht ik pak even een drone erbij dan maak ik het wat spannender oh. en uh, nou, ze begon al uh, op vijfjarige leeftijd toen begon ze al te zinnen en uh, als kind leerde ze ook piano te spelen uh, later ging ze naar uh, het Marymount High School in Los Angeles. Een middelbare school, daar was ze ook uh, lid van het basketbal- en volleybalteam, dus sportieve dame. En uh, nou, ze is dus ook uh, model. Ze heeft al in uh, de mag magazines Teen Vogue en uh, Harper's Bazaar gestaan. Maar ze maakt dus ook muziek en daar gaat het hier bij de radio in dit geval om. Doet een beetje denken aan Billie Eilish, ook dat dromerige slaapkamerpopgevoel een beetje. Daar zal het ook ongetwijfeld gemaakt zijn, denk ik, in de slaapkamer. Maar er zijn veel jongere artiesten. We hebben dus die Billie Eilish, die is nummer 17, dan heb je Whirl, ook een aantal keer gedraaid, die is 16. Deze, ietsjes ouder, 19 jaar, maar nog steeds vrij jong. Charlotte Lawrence, zo so heet ze. Plaat van de Week is Why Do You Love Me? I hate your friends, I hate your mom and dad I hope they hate me back I guess for what I'm being honest It's gotta be a lot that's wrong with you To wanna be with me It's kinda sweet when we We fight until someone is calling the cops But you never blame it on me You're so annoyed Changing the locks How could you do this to me? Oh. I, I, I only love, love you When you don't love me So why do you, why do you, why do you love me? I, I, I only need, need you When you don't need me So why do you, why do you, why do you love me? Apologize, never apologize You hate the way I lie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 een beetje kapitein Haak dit ja kunnen jullie kinderen, ai ai kapitein zo klinkt het een beetje yes. ah, schreeuwende kinderen, nu zet ik hem af Pink Floyd en uh, Another Brick in the Wall, dus al de tweede platen over school. Hebben we hebben toen straks ook al uh, School gehad van uh, van Supertramp. Pink Floyd Another Brick in the Wall voor de plaat van de week. Charlotte Lawrence nog maar 19 jaar en um, Why do you love me? Dat is de vraag. Um, ik ga nou op la draaien. Ik heb hem echt zo zo zo zo lang niet gedraaid. Misschien wel een jaar niet of zo, uh, ook een jaar niet gehoord. Uh, ja, waarschijnlijk wordt. Ik denk dat het, het wordt ongetwijfeld nog steeds gedraaid, maar Blijkbaar mis ik hem iedere keer. Ik heb dit echt heel lang niet gehoord. Uh, en dit is een plaat, ja, als je de eerste twee seconden hoort, dan, uh, dan heb je meteen zo'n gevoel van, ja, meteen zo'n ultiem weekend gevoel. Dus wat, wat ik nou doe, uh, misschien heb je hem ook wel heel lang niet gehoord. Ik laat nou gewoon even een paar seconden laat ik stil te vallen, dus niet schrikken. En dan in één keer start ik hem in, als je niet verwacht. Oké, okay? ja, oké, okay, dan komt hij. Ah, dit bedoel ik. Als je deze plaat op de radio hoort, dan weet je wel dat het vrijdagavond is. Blink 182, alle small things. Whatever. We can't have nothing like a turbo booster you won't love and you don't have to ask when your man's a Ja ah, deze is leuk, deze is leuk, Positive K en uh, I got a man. En waarom is hij zo leuk? Nou, los van dat het gewoon nog in je plaat is. Uh, ook omdat uh, zowel de mannen als de vrouwenstem... Die is volgens mij door, gewoon door, door dezelfde persoon gedaan. Door, uh, door de rapper zelf. Positive gay, I got a man. En uh, daarvoor... Uh, blink 182 met uh, All The Small Things. Ze hebben ook uh, die andere hit van hun, What's My Age Again... Die hebben ze nou uh, als nieuwe soort, uh, ja, Hoe noem je dat? Een nieuwe uit, uitvoering daarvan hebben ze nou uh, ook uh, gedropt. Zoals het mooi heet. Met Lil Wayne, rapper Lil Wayne. Kun je checken als je dat leuk vindt. Um, ja, je hebt het vast meegekregen. Buitenlanders, die, uh, die blijven tijdens het experiment met de legale staatswiet... gewoon welkom in de Tilburgse koffieshops. Dat was voor ons een belangrijk punt. Wat zeg, of Zo reageert loco-burgemeester Berend de Vries... Het ingezetene criterium alleen Nederlanders mogen kopen in de coffeeshops geldt alleen voor de grensgemeente. Niet voor ons. Dat we aan het experiment meedoen is heel mooi. Wilburg is een van de tien gemeenten die gaat meedoen aan het wiet-experiment... dat in 2021 van start gaat en vier jaar duurt. Er gaat voor ons een lang gekoesterde wens in vervulling om iets te gaan doen... aan de achterdeurproblematiek, al dus de Vries. Hij doet daarmee op de vreemde situatie dat koffieshops wel cannabis mogen verkopen... maar formeel geen cannabis mogen inkopen. Nou, maximaal uh, tien telers gaan tijdens de proef met een... Uh, een vergunning van het ministerie van Justitie. De cannabis leveren voor de shops in de deelnemende gemeente. Die telers worden de komende tijd geselecteerd. Tilplannen dienen te worden beoordeeld. En ze hoeven niet gevestigd te zijn binnen de grenzen van de tien gemeenten. Ja, en dan iets heel anders. Want aan het eind van het jaar dan is het weer zover. Ja, dat duurt niet meer zo heel lang, uh, gek lang hoor jongens. Want het is al bijna september. en dan, ik, vind, ik heb al altijd die laatste maanden dat de tijd voorbij vliegt. Hè? Pepernoten liggen al in de winkel. Dus uh, voordat voor je het weet, dan is het december. Dan is het dus uh, de laatste maand van nou, 2019. Maar niet alleen van 2019. Nee, ook van dit decennium. En ik ben uh, twee weken geleden, sinds ik terug ben van vakantie, begonnen met het verzamelen... Van de allerbeste liedjes van de afgelopen tien jaar. Het decennium de Tens. De tenties. Of, <laughs> de tenties. Of hoe je het ook wilt noemen. Ja, het klinkt niet zo stoer als 80s, 90s of Zero's, uh, jongens. Maar ik kan er ook niks aan doen. Maar de beste liedjes van de afgelopen tien jaar. En dan heb ik het niet over een. Uh, over een. Uh, een Kensington of over een. Uh, nou, pff. Noem eens wat. Over een Anouk. Nee, het zijn echt. Echt de, de, crème, de crème de la crème van de, de popmuziek. Van de afgelopen tien jaar. Twee weken geleden ben ik begonnen. Team in palen toe met Let It Happen. Vorige week uh, Little Black Submarines. Van uh, de Black Keys. En vanavond. Hij moest maar gewoon eens voorbij komen. Want het is weer veel te lang geleden dat ik hem heb gedraaid. En ik probeer het wel zo'n beetje. Iedere maand nog steeds. Dit. Is er echt eentje. Deze hoort er echt uh, bij bij de beste 10 liedjes van de afgelopen 10 jaar. Dit is wel een, uh, een top drie hoor, denk ik. Zo. The Wrong Drugs. En thinking of a place. Van het album A Deeper Understanding, wat deze maand, of deze week trouwens, twee jaar uit is. cause there is no fear alone but right behind till i watch you disappear Vanavond schijnt de zon nog een tijdje, de stapelwolken verdwijnen en dunne sluierwolken kleuren bij zon aan, mooi rood. Het is nog uh, prachtig weer om lekker op het terrasje te gaan zitten of lekker in de tuin en dan dit op de radio. Los van gewoon uh, af en toe zo'n vrijdagavond platen uh, zo die zo'n energieboost geeft. Gewoon even hè, een van de mooiste liedjes van de afgelopen tien jaar. Want die verzamelen we nog de komende weken en... Dat we dan, ik denk het wel, aan het eind van het jaar uh, toch wel een, een eindejaarslijstje zullen doen. Um, van uh, ja, gewoon de beste liedjes. Ge, ja, gewoon op volgorde. Hè, van uh, pff, nou, noem eens wat. De beste 50, 100. Dat zullen we doen. Um, en deze die zou zomaar eens heel, heel hoog kunnen eindigen. Dat denk ik wel. The One Drugs en Think It Of a Blaze. Logario, Radio. Log Radio. 105.6 FM. De omroep voor en en Rio.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 Dat is een andere vendor, hè, Kink. The Kings, You Really Got Me. Weet je wat ik ook zo goed vind uh, van de Kings? Uh, die hoor je bijna nooit. Dus Where Have All The Good Times Gone... En dit was natuurlijk, uh, nou ik denk wel een uh, meest beginnende plaat, The Kings en You Really Got Me. Zometeen, ja ik ga het gewoon een keertje helemaal anders doen dan al die uh, vorige keren, nou nou gaat het komen nog. Zometeen na het nieuws van 9 uur met, uh, met Erik van Vliet, dan draai ik drie platen achter elkaar uh, en allemaal een beetje in hetzelfde thema. Het is niet moeilijk, nee, het is vrijdagavond hè, dus... Ik houd het best makkelijk. Je hebt het zo door. Maar ik ga zo meteen na de nieuws van 9 uur dus drie platen achter elkaar draaien. Een beetje in hetzelfde thema. Het is een quizje. Dus als je ja, wil, wil raden, een poging wil doen, Het is best makkelijk natuurlijk. Uh, maar dan kun je het achterlaten via de Facebook. Facebook.com/slash En wat kun je winnen? Uh, een geweldig weekend. Dat win je zo meteen. Nu eerst Stiliden. Een van de mooiste. Any world, that I'm welcome to Prachtige Text ook If I had my way, I would move to another lifetime. I'd quit my job, ride the train through the misty night time. I'd be ready when my feet touch ground. Folks will Yeah. a place to hide me I only know I must obey This feeling I can't explain away I think I'll go to the park Watch the children playing Perhaps I'll find in my head What my heart is saying Wilden, en welkom toe. Dit is Lokaal om Hoole, de omroep voor Hoole en Riel. Prachtige laat. Zometeen na het nieuws van 9 uur, het der uur, het houdt niet op. Hou hem hier Haal meer om, keihard, ham Scherp. Dit is het regio-nieuws. De theatervoorstelling The Bright Side of Life komt op 17 september naar Hoole, naar het Cultureel Centrum. Het is een voorstelling over vluchten en opnieuw beginnen. Voorafgaand aan deze uitvoering vindt er een speciale ontmoetingsbijeenkomst plaats om kennis te maken met statushouders uit Goorlen en Riel. Met als doel om deze nieuwkomers te verbinden met de huidige inwoners van Goorlen. En ook om hun talenten te laten zien aan lokale en regionale bedrijven. Ontmoet talentvolle statushouders in Goorlen op 17 september in het cultureel centrum Jan van Bezouw. En de Tilburgse choreograaf Katja Heidman gaat een museale installatie maken met tien danseressen. Ze archiveert menselijke bewegingen die dreigen te verdwijnen. Zo is dit zes weken te zien in Maastricht. Zo zien we een kromgebogen rug, een scheve voet, opgetrokken schouders, een aarzelende blik en duidelijk een mens. Een mens is namelijk herkenbaar aan zijn houding, zijn gebaren en zijn eigenaardigheden. De Tilburgse choreograaf Katja Heidman dus in Katja's Museum van de Imperfecte Mens. Tot zover het regionieuws. Dankjewel Erik en een heel fijn weekend. Zometeen dan draai ik drie platen achter elkaar, non-stop, en ze hebben iets met elkaar te maken. Het is heel makkelijk. Weet je wel wat het is? Uh, ja, laat het maar weten. 0 of uh, ja, 0 ja bellen mag. 013541354. Beetje beetje aan het, aan het twijfelen van. Zou ik een nummer nou noemen? Nee, je kunt gewoon bellen of facebook.com/materlog. U naam.